Schaduwen vluchten de wijk, de zon kruist pad Door breekt de droom van de jonge man op de dag Waar kracht zich manifesteert in dood en leven En waar massaal en bekend staat als een groot feestje De jonge bar toopt het eigen zaadje onder En aarde omhelst de jonge plant als wonder Zachte muziek weer klinkt soms door de mossen heen En nieuwjaar komt op zoals de golvende zee De tijd staat stil, steeds minder belangrijk wordt En vond het een deel van de tijd zelf geordend Ondertussen een ver van de klimt daar een schim Over de draad hem scheidende van de onze. In. Hij stapt het bos binnen en ruikt bloemen bloeien En zet zich daar waar de oude ooit groeide Inbreken in een bos, ha vak, privé domein Eigenaars van natuur lijkt het idee te zijn Inspiratie voor een lied begint te rappen Terwijl de wind trocht zijn woorden op te scheppen We Vormen een rap krachtiger dan zonne stralen Weet niet waar hij de woorden vandaan blijft halen De MC staat alleen, niets bevindt zich rond hem Alsof hij tijden door kruis bevrijdt uit een web 60 voor Christus, de part loopt er nog steeds rond Voelt een aanwezigheid, iets wat dat hij vreed vond Het is een magische geest, een kracht genaamd hip hop. Hij schrikt op, hij weet niet wat het is maar whip top, want de kracht is prachtig, hij wil ermee dansen, maar geluid te doorzichtig om te betasten. komt uit zijn trance, de bard voelt zich als en gigant, 31 oktober sluier tussen land. Verrijkt van kennis, pakt zijn dingen op en gaat, wijsheid van toekomst en verleden accuraat. Begint te stappen, voelt een nieuwe eik groeien, de magie die hier plaatsvond is nog aan het gloeien. In zijn stappen ligt het antwoord op zijn denken, geleidelijk begint hij het te beseffen. De paard verlaat het bos in besef, is verstomd, weet nu waarom hij over de omheining klom? Als MC ben ik het die het moet gaan zeggen, dat we nog veel kunnen leren van de Kelten. Ja. Je hebt toch die zeggen, zo zielig die bomenknuffelaars. Wel, ten eerste, ik knuffel niet echt bomen, ze. Trouwens, liever een bomenknuffelaar dan een geldknuffelaar. En gezien geld gemaakt is van ofwel papier van de bomen, ofwel grondstoffen uit de natuur, zijde jij sowieso ook een bomenknuffelaar. Je hebt mensen die zeggen, tegen bomen praten is zielig. Nee, fuck you. Tegen mensen praten die niet luisteren is zielig. Tegen mensen praten die achter uw rug praten is zielig. Om in MC Links te spreken, ik praat met de bomen, want ze weten hoe te luisteren. Het is niet omdat ik mij spiritueel ontwikkel, dat ik daarom soft of zielig ben. Iemand zonder spirituele ontwikkeling is sowieso incompleet. Mist iets. Of dat dan nu islam is, of christendom, of boeddhisme, of satanisme, of heidendom, doet er niet toe. Maar zelfontwikkeling is nodig, want dat geeft u waarden om bij te leven. En ook al haat ik belachelijke dogmatische religies zoals Christendom en Islam, ik ga die mensen niet proberen converteren. Alle spirituele wegen zijn geldig. Mijn pad is keltische spiritualiteit en hip hop en het duwen?